Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is tussen de explosies bij twee Poolse supermarkten. Een winkel in Alsmier is helemaal uitgebrand na een ontploffing. En de gevel van de Poolse Super in Heeswijk-Dinter ligt in puin. De ouders van deze vrouw wonen boven de winkel en moesten hals over kop in huis uit. Mijn moeder weet alleen maar dat al de schilderijen op de slaapkamer van de wand van de, van de af zijn. Dat is de enige wat ze, ja, dat ze weet. Dus toen is ze vlug een, een badjas aangedaan en met de politie mee. Mijn vader heeft nog een broek aan kunnen doen en een trui en zijn bril op kunnen zetten. De eigenaren van beide winkels denken dat er een verband is, maar hebben geen idee wie er achter de explosies zit. In een woonwijk in Venlo is vanochtend een vrouw van 26 doodgestoken. De politie kreeg een melding van een overval en vond de vrouw op straat. Nou, de dader wordt nog gezocht. De eerste Brit heeft een coronavaccin gekregen. Een vrouw van 90 kreeg de prik live op tv. O, ja. <apples> Nederland heeft het vaccin dat de Britten gebruiken ook besteld... maar ons land wacht nog op de Europese check. Bijna de helft van de mensen die particulier huren... hebben een tijdelijk huurcontract. Meestal van twee jaar hebben onderzoeksjournalisten ontdekt. Op zich mag dat. Ze mogen tijdelijke contracten aanbieden, absoluut. Um. De schaal waarop het gebeurt en de manier waarop het gebeurt, dat is niet de bedoeling geweest. Tijdelijke huurcontracten zouden bijvoorbeeld niet als proefperiode gebruikt mogen worden. In de praktijk gebeurt dat wel. Niet fijn voor de huurders, want ze kunnen sneller uit hun huis worden gezet. En de huisbaas kan de huur ook vaker omhoog gooien. Het weer blijft droog, soms komt de zon erdoor, het wordt 2 tot 4 graden. Morgen een grijze, mistige dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja. jaap heeft een heerlijke cake meegenomen ja en uh, dat heb je goed gedaan ja ja, ja dank je wel ja, ik, ik, ik denk uh, voordat uh... Ik weer nog voor ver ongelijk de presentator aan de linkerkant uh, krijg, denk ik. Ja, ik moet ook wel even wat uh, van terugdoen. Vorige, dus vor, vorige week, vorige uh, week liet hij zich uit dat hij toch iets van een taart uh, was misgelopen. En dus ik denk, ja, ach, weet je, ik uh, zag het liggen. Ik neem ja, het mee. Dus, sterker nog, het was niet eens een taart. Het waren gewoon de restjes <tosses> van een taart. Dat is nog <tosses> ja, nou weer. <tosses> <Ja>. <tosses> dat je niet eens de hele taart mist, maar gewoon de restjes van een monstertartaar nou, mist. Nou, he, die hele taart of dat, dat de helft van dat is persoonlijk. Had je niet uh, willen opeten, dat was gewoon te veel geweest. Ja, en het mooie van iemand zoetaard is, is... dat het verslavend is op het moment dat je één hap hebt genomen... dan wil je eigenlijk... <laughs> ah, is dat ook met je... deze cake ja. het geval dan? Hey, die... Ja, deze ja. cake heeft het ja. door. Is het ja, niet door. genoeg? Jij hebt maar wat? <laughs> nou, <ja. laughs> ho, ho. Hoe ik noemen heb, ze jou tegenwoordig ik ik dan? Ja, hoe, Tony. Het, Tony. hoe noemen, hoe het, noemen het ze jou tegenwoordig? Tony, Tony, Tony, Tony. Nou, Tony, ja, Tony is droomt. Tony, Tony. Ja. Ik heb overigens uh, Duivenkater meegenomen. Kennen jullie dat? Nee. nee. Duivenkaart. Nee, want dat, was ja. een, dat is heel oude wet. Ja, zeker. Duivenkater komt, uh, komt oorspronkelijk uit, uh, uit de Zaanstreek. maar mijn vader oh, ik dacht een duif. Ja, duif. Ja. En mijn vader komt uit Nieuwedam, uit Amsterdam Noord, boven Amsterdam, dus vanaf mm -hmm. Nieuwe -dam, vanaf Nieuwedam, Amsterdam Noord tot aan Zandam werd er voor de kerst altijd in Zaandam de duivenkater gemaakt. Een zoetig brood ah, ja. uh, met een klein beetje roomboter erop. En dat, en nou, je Lijkt me niet er erg lekker. In ja. deze zitten geen stukjes hout. Nog H niet. Hout, hout hout maar als elkaar. je doorgaat over de gezeik over de <laughs> die Nee, maar je, je hebt ook houtduivenkater. <laughs> <laughs> nee, maar deze is wel met de post gekomen. Oh, <laughs> oh, ja. Ik post vind goed, ja. Ja. Ja, jij kent hem goed. Hoe zit het ermee, mannen? Ja, bij mij is het goed. Ja, goed, alleen ik heb niet naar de race gekeken. Dus vraag mij niks over de race. Dat kan nog wel, show dames en heren. Ja, dus dat, uh, ja, dat dan, heb ik niet uh, meegemaakt. Uh... Dat weet je het wel, ja. Zijn er de andere race. mensen die iets uh, bijzonders nog hebben meegemaakt? Ja, gekeken? ik heb de race gezien. Jij, jij wel, ja. maar dat was na 50 meter wel uh, bekeken, geloof ik. Nou, toch? in ieder geval Max wel, ja. Ja, bedoel ik. Maar. Uh, ik heb er niks van gezien. Ik denk, ja, dat is laat het, wel even, laat dat, het wel weer voorbij gaan. Dat, dat hele is neu dat dat soort dingen. Ja. Maar ja, dat is inherent aan uh, autorace, denk ik. Nee, het. Ja. Maar wat, ik heb er helemaal geen verstand van, laat ik beginnen dat te zeggen. Maar ja. toch een vraag daarover. Hm? Frank. Maakt uh, Max wel kans om in de nabije toekomst over beter materiaal te gaan beschikken dan dat hij. Nou ja, ja daar, nee. dat, daar gaan we vanuit. Volgend ja. jaar wordt uh, met nagenoeg dezelfde auto's gereden. En, uh, dus uh, nee. Dus nee. Telt dan ook nog de motor erbij op? Want en, ja. en, en volgend jaar uh, uh, gaan alle uh, de budgetten gaan omlaag. Dus die auto's worden totale andere auto's. Dus, dus nee. Ja, dat is twee nee, hè? Dan dan nee, hoor hoor je ja. dat twee nee? Dus dan wel, Ja, ja, door. ja? ja. ja dat zou kunnen. ja. Okay. ja. Misschien ze achter, gaan achter, achter, achteruit rijden, misschien dat hij dan een kans maakt. <laughs> ja. Nee, maar ja, goed. Dan zit aan die Russell, net die had hem goed. gewoon moeten winnen. Wat ook fantastisch was, ik zat te juichen voor die jongen. Dus gewoon ja, die, uh, wat, uh, uh, en die was ook te groot voor die wagen, hè? die zat met zijn hoofd net erbovenuit. En moest zijn schoenen openknippen. <laughs> ja, klopt. Om, om, echt, uh, ja, ja, ja. ja. Pas niet Het ja, ja, echt bij vierkante millimeter daar hoor. Het oh, nee, uh, is, is niet echt heel erg luxe. Nee. Nee, als, je, als je een oogje rechtje krijgt, gaat die naar links. <laughs> ja, dus, ja. ja, In, in, in, uh, in, in diersvoegen vind ik het ook altijd nog een wonder dat die man, die Grosjean daar heel uit is kunnen ja, wandelen. Is, die, die heeft ze ook nog achtergelaten. Waanzinnig. Ja, ja, ja. Ja, ik had van de week wel een mooi dingetje. Ik was even in het Rijksmuseum. Ik heb ja, een... ja, ja, dat heb ik al gezien. Ja. Ja. Ja, dat was wel bijzonder. Ja. Ik, was daar een, een, een, ik had een gesprek met Ronald Gippard, de schrijver. En uh, in de, de bibliotheek van het Rijksmuseum mochten ja. wij filmen. Wat ik op zich wel heel bijzonder vond. Ik was, maar dat is natuurlijk na sluiten. Ja. Toen mocht ik even gewoon door... Dus als een beetje Bijzondere Night sfeer, hè? He, heb je die film Night at the Museum. Museum? Ja ja, ja, ja, ja. Maar dat gevoel ja. heb je daar ja. gewoon... <laughs> Dat je daar gewoon in ja, die zaal kunt rondlopen ja. zonder bewaar... Ja, is natuurlijk zit wel een camera en Je gaat niets, nee, nee, geen maar snorretje het tegen. Het lijkt, me heel, beeld, lijkt maar me heel bijzonder <laughs> om dat Snorritje te kunnen meemaken. Ja. Ja. Dat was wel, ik krijg dan wel de neiging... Dat is soms een heel mooi marmeren beeld in zo'n zaal. Ja. Zou ik nou even met zo'n zo pritsist: even, <laughs> even, even een klein snorretje ja. tegen? Ja. Maar ja, dingen iets te veel komen. Nee, maar het was ja, van, ja. dat gevoel... Je ja. wordt een beetje gevoel van, van spannend, maar... Ik vond het echt wel een hele bijzondere ervaring. Ja. Maar de bewaking daar kan ik je vertellen... als je ooit denkt dat je daar binnenkomt... en even een, even een klein doekje van de muur trekt... dan gaat niet werken. Jezus, maar zoveel poortjes, zoveel bewaking... Zoveel. van de ene afdeling, dan moet je weer open... en dan moest er iemand weer gebeld worden voor de volgende deur. Maar is dat alleen in het Rijks? Of in andere musea. Nee, dat ook is het, het museum hoor. Dan moet je ook dichtdrijven. Ja. Nee, dat is nog veel heftiger zijn. Ja. Er zitten veel in een ja. kast met haar op de tanden. Ja, ja niet alleen de tanden. Ja, geen ja. ja. idee. Maar, nee, maar. maar omdat je nog wel eens leest... dat uh... sommige mensen waarvan je als leek en achteraf denkt, hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Ja. Met, met Doeken. Dat is natuurlijk... Je hebt natuurlijk de, naar buiten de, schijnen te zijn gewonnen. De afgelopen jaren zijn natuurlijk een ja. aantal keer doeken uit het musea gestolen. Nee. Maar dan wisten ze van tevoren... Ja, dat, is het van Abbe Museum of, dat zijn dan meestal professionele musea. En dan wisten ze van dat de bewaking aardig ja. is. Maar niet heel erg. En het gaat om snijden, hè? Als jij snel genoeg bent. Voordat de politie er is. Dan ben je ja. vijf minuten verder. Als je een raampje intikt, je loopt naar binnen. Snijdt hem eruit. Binnen twee minuten ben je weg. Ja. ja. Ja, jongens, ja, we gaan een plaatje draaien. Leuk, maar goed plan. Ik zeg, uh, zet hem op. Iets van Vincent. Oh, goh. Misschien iemand met, met die oren. Wat denk je hiervan? Zing maar mee. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ten. Ground control to major taunt. Seven, six, five, four, three, two, one. Lift off. Zijn we zijn er al, jongens. Ja, ja, ja, ja, we zijn er al. Ja, we waren zo driftig uh, bezig dat we even vergaten dat David ver. Bowie ineens ja. uh, afliep. Hey, jongens, um, um, we zitten nu aan de Duivenkater. Nu aan de Duivenkater. Ja, Eerste keek, nu de Duivenkater. Duivenkater is een traditioneel feestbrood dat voornamelijk in de streek, en daar had uh, Tino gelijk in. ten noorden van Amsterdam, Nieuwedam, Eimond, Saansteek, wordt gebakken. Het is een langgerekt overal zoetwit brood dat rond Pasen, Pinksteren en met de kerstdagen wordt gegeten. De echte Noord-Amsterdamse of Zaandamse duivenkater... is zogenaamd vloerbloot. Blo blo eh? Moeilijk vloerbloot, woord, hè? Vloer, vlo Heel moeilijk woord. Oké. Okay. Vloerbloot. Dat maar, wil zeggen... Dat je naakt op de grond gaat liggen. Ja, dat is op de plaat gebakken. Dus ja. niet in een bakvorm. Nee. In het bakkerijmuseum, in de geronde duivenkater op de Zaanse Schans... Mm. worden duivenkaters van twee verschillende Zaanse bakken verkocht. De appie, deze komt met de Appie vandaan. Maar uh, wat ik nog kan herinneren op de Nieuwe-Nammerdijk... waar mijn grootmoeder woonde... Mm -hmm. uh, daar, had je een, uh, daar bakten ze ook de duivenkaan. En er zit een soort krulletje zit erin. Zo, het, is een soort, het is ook een soort uiltje wat ze ervan maken. Met krulletjes en oogjes en zo. Het is inderdaad een, uh, een vloerbloot, zoals jij zegt. ja Nou, <laughs> ja, vind je wel lekker blauw thuis. Vloerloblobloot. Er zit... Er, zit een, een, er is een, een Rijksmuseum in Amsterdam. Van Jan Steen is er een, een, een schilderij... En daar zie je dus uh, dat ze duivenkater aan het bakken zijn. Zeker. In 1658. Joh. Ben je die hier zeker? nog ja. tegengekomen? Maar dat vind Het is niet die <laughs> ziet een beetje oud ook. Als <laughs> <Die laughs> <Die> is <laughs> een beetje droog, Is dus dat klopt dat. Ja. Ja. Ja. Maar je hebt er gelukkig boter op gesmeerd. Jazeker. Ja, euh, nee, maar het, het is een beetje als een brioche. Dat is ook een beetje zoetig brood. Mm -hmm. Dus uh, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Ja. Maar ik ben is een is goed te hoe Een brioche? Ja, een brioche. Een brioche. brioche. Zeg, was, Mooi, een Maar hij is gewoon verkrijgbaar bij de supermarkt. Dus een stukje uh, ga we, uh, Gaan we halen? Een stukje geschiedenis, jongen. Hij is wel lekker. Wel lekker toch? Ja. Maar ik zal wel even mijn mond leeg eten voordat ik weer mijn mond open. Nee, maak nog niks uit. Ja, maar anders dan heeft degene die na mij zit ook allerlei duivenkater op de blokkast zitten. Hé, Frank. Weet ik goed dat wij een avondje enorme lollen begatten over een ontsnapte circusbeer. Ja, was op het trant. Ik weet precies waar het was. Het verhaal dat er in Tsjechië was een circusbeer ontsnapt. je had gelachen. Die had leren fietsen in het circus en die had fiets van een postbode gestoken. Ja, fietsen door het dorp. Ja, mensen op het terras en zagen een beer voorbij fietsen. Het doet er niet meer toe of het verhaal nee, waar is. Het ja. was zo grappig. Dat wij er een avond lang om. Maar nu heb ik er weer in het Tsjechië. De, die Tsjechen zijn. Hert steelt geweer. Top. Die hebben het ook Er was nee. <lacht> nee. dus een jachtpartij. Er was een jager die. wat uh, uh, was met zijn gedoe. Die was op zoek naar het uh, schieten van herten. En dat dier dat rende naar. Er was banggemaakt rond. Die rende naar een van die jagers toe. En die. die met zijn gewei pakte hij en de mouw van de jas. Van die jager, maar ook uh, het hengstof van het geweer. Dus die, ja. <laughs> <laughs> dus die man die zag het hert van doorgaan met de dubbelloop. <laughs> <laughs> het is geen berenbevliegd, nee, maar nee. Is wel weer, er gebeuren dat de gekken... Uh, ik gekke zie, ik zie wel wel andere beren, maar die zie ik meestal op de weg uh, ja, lopen. Dat het ja, ja, ja, dat klopt. In Stamford niet, maar in <laughs> ja. gebeurt nooit iets. Nee. Dat is het leuke van Zandvoort. Ja, ja. Maar, het, maar misschien dat het hert uh, hier nog ergens rondloopt. Met een je. Dat zou wil ja, ja, heel uh, goed kunnen. Maar nou, nou dan moeten uh, er weer 4000 afgeschoten worden. Ja, hier, ja daarom. Ik nogal visueel ingesteld. Ik ja, <laughs> ook altijd voor me. die hert. Ja. Maar, ja, maar ze ze met die weer, weer ook. Echt, jongen, ik heb dan. Zou je het het geweer afgaat? Dat je hier in de duim loopt en dat hert. gewoon terug te schieten? Ja, vandaar heeft daar toen een liedje over gemaakt. Heb je wel een goed verhaal? Ja. Zo zat ik ook een keer bij Molly aan de bar. Daar ja. tegenover aan de andere kant uh, in, in de love corner noemt uh, Han dat geloof ik. Ja. Daar zat... Uh, de love corner. ja. Gewoon ja, eten ze met de laf daar. Ton Wiersma. Ja! Oh ja. Nou Dat zijn allemaal Ton Wiersma. Ja, die ken ik. Dus op een gegeven moment uh, over, over getimede grappen en waardoor, of waarom dat dan aankomt bij mij in ieder geval. Han die zegt, uh, wil jij nog wat brood, Ton? Brood, oh, verdomme geen vogel. Dat <laughs> is dan time ja. nogmaals waarom of waarom. Ik heb het was niet meer. De handelde de hele avond. Je zit te huilen. Van het lachen. En dat smol van die tonnen bijna. Ja ja, ja, ja, ja. Wil jij nou proton? Met je hot, verdomme geen vogel? Ja, ja klaar. Kun je mij mee opveden. Goeie humor. Oh, oh, ja, ik, ja, ja, zie, ik zie hem nog wel voorbij scheuren op zijn brobbertje. Dus. Ja, ja, ja, ja, fantastisch. Ja, ja, uit... We kennen dat soort momenten als, als geen ander. Ja, dat, ja, ja, ja. dat wij met z'n tweeën naar Spanje ja. reden. We ja. zijn ja, ja, ja, wel eens, uh, nadat we net nog niet een kilometer weer. Naar de stop op pad waren aan de kant moeten gaan. Om, omdat we niets meer zagen. Vooral van hij vooral, omdat hij ja. reed. Van het klok, lachen, stoppen. tranen in de ogen. Nou ja, er dat kon niemand op dat moment. Nee, precies. Nee, nee, echt, jongen. Maar ja. moet je. Haal, also, tranen dus. Ja. Ja. Ik mag mijn vrouw nooit aan het lachen maken in de auto. Waarom niet? nou Mijn vrouw. ja, het is misschien niet dat ik hem horen. maar mijn vrouw heeft een beetje kleine oogjes. Ach. Nou ja, maar ja. Maar is en als je heel hard door. begint te lachen, dan ja. ziet ze niks meer. Dus als ik dan ja. lachen ja. maak in de auto, dan krijgt ze een ongeluk. Ja. Dus ik mag er niet te hard het lachen maken in de auto. Ze nee, heeft wel een auto als ik kan moeten zelf. zetten dat ze niet meer verder komt. Ja. Gewoon. Dat is best eng. Ja, ja, ja dat, is dat had jij ook. Jij ja. ja. ja, ja. Ja. Ja, hebt ook, nee, ja. Ja, ook van die kleine oogjes. Nee, helemaal niet. Jawel, je moet als ik lach. Ik lacht mezelf gewoon blind. Toch? Oh, wat hebben wij gelachen. Yeah. Oh my god. Ja. Nou, gelukkig is het nu weer heel zagrijnig allemaal. Maar... Ja. Nou ja, dat is wel weer... Hey, jij bent nogal uh, politiek uh, betrokken, toch? Uh, Frank of niet? Ja, ah, op mijn eigen uh, heel eigen wijze. wijze. Ja, ja, op eigen nee. wijze. Maar je, je, je <laughs> kent natuurlijk het districtbestuur van Ompunja, uh, toch? Of niet? De Swapo-partij in Namibië. Ben je daar lid van of niet? Ja, in Namibië. <laughs> ja, ik heb het niet gelezen. Ja, de Swapo, ja. die onder de Swapo? In, in Windhoek zit hij, toch? Ja, ja precies, ja. Uh, linksom. Ja, Windhoek. Uh, ja, nee, Namibië, ja. Ja. Maar er is uh, dus iemand verkozen. Ik weet niet of je... Dat is al een oud bericht bijna. Ja, maar dat hij is wel leuk. Bob. Maar die uh, man was uh, vernoemd door zijn vader... naar iemand die in, in het verleden ook wel eens wat politiek had uitgevreden. Ja. Die man heette namelijk Adolf Hitler. Ja, ja. hoe <laughs> Hitler. Ja, bizar. Ja. Ja. Nou, maar ik, ik, ik, ik ga door. En hij zegt dus dat hij heeft... Dat hij dat hij <laughs> zei dus... Hij vermoedde dat zijn dat, dat vader niet is waar de naam Adolf Hitler voor stond. Dat durf ik te betwijfelen. Ja, ja. nou ja. Maar hij zei ook dat zijn plan was niet de wereld te veroveren. Kun je er maar even lekker bij. <laughs> hij zei, heeft hij heeft wel uitgezocht, denk ik. Maar ik, ik hoorde van mijn collega die uh, naar windhoeken moest... toen de KLM op Namibië ging vliegen, een paar jaar terug... dat die stuurde mij op een gegeven moment allemaal foto's door... van paraphernalia uit winkels daar. Paravanalia? Waar je gewoon... Uh, <laughs> Mokken met de, met de, met de beeldenis van deksels van dolf kan kopen. Tuurlijk. En borstbeelden en, en, en uh, gevulde koeken zwaar lichten. maar met en weet ik... Gewoon de, de, de, de aandachtige memorabilia. Nou, dus. Ja, maar die liggen die daar dus gewoon liggen daar in de winkel. Oh, T-shirts van de Rolling Stones ja. en T-shirts van de van Dexels Ja, Dexels ja, ja, van dolf ja. Nou ja, ja, dat zijn dingen die, uh, die in sommige landen gewoon... Uh, kan. Nou ja, het is natuurlijk een, ja. een beetje als je naar India gaat, ja, dan krijg je natuurlijk, overal kom, kom je een hakenkruis tegen, omdat ja. het een symbool van vruchtbaarheid en voorspoed is. En de, de, de, de, de, de maar is dat andersom Nee, die staat in principe hetzelfde. Tenminste, ik ja. okay. weet niet, uh, nee, volgens mij niet. Maar dat hebben natuurlijk de, de, de, de Duitsers gejat, ja. zou ik maar zeggen. En ja, dat dus... is een uh, rune teken, of wat? Ja, nou, weet ik. Eigenlijk. Ja, zoiets. Jongens, oh. stu ja. Stukje muziek. Wat voor muziek. Hè? Nou, luister. Ah, maar. Ik, nou, niet ging, niet ging. Ik dacht Torst Wessel niet. Iets uh, van de Adelaars. Van de Adelaars. <laughs> ah, de Eagles <laughs> <laughs> toch? Ja, <laughs> ah, die Adelaars. Een klein beetje. Vijf en half, uh, elf hier bij ZFM, dames en heren, bij de kant Goedemorgen allemaal. Breng Duivenkater. Breng Duivenkater. <laughs> Veel. Roekoekoek. Roekoekoek. Hij was een hard-headed man. Hij was moederlijk handig. Hij was terminal 3. Ja, uh, de Eagles, dames en heren. En live in de Fast Lane. Mm. Zoals wij met z'n allen leven hier in Zandvoort. Ja, en over Fast Lanes gesproken. Ja. Kunnen we weer een mooi bruggetje maken naar de sport van de afgelopen weekend. Want we hebben Hans Botman weer aan de tafel. Hé, hey, Hans ja. Ouerup. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Alles goed met jullie? Ja. ja. Goedemorgen. Nou ja, goed, uh, ik uh, willen toch even terugkomen op de Grand Prix van Sarkir. Uh, oh. Ja, we hebben niet Prassend. gezien, hoorde ik al. <laughs> ik ga niet het hele raceverhaal vertellen, maar er gebeuren natuurlijk rare dingen. We gingen er even goed voor zitten, hè? Uh, iedereen, denk ik. En, uh, we, hadden, we zaten nog niet of uh, Verstappen was er al uit. Uh -huh. Ik denk dat een hoop mensen uh, uh, hun televisie hebben uitgezet. Want uh, ja, Verstappen in de mee, dat is een stuk minder natuurlijk. Ja, ja <laughs> wat, dat is ook wat, zo. Miss je toch een hele mooie race. Nou ja, daar bedoel ik eigenlijk erg naartoe, want uh, het was natuurlijk een kamikaze-actie van Leclerc, die wordt er dus ook uit. En die wordt daarvoor gestraft trouwens, want hij moet uh, de komende race in Abu Dhabi moet hij uh, drie plaatsen terug op de grid. Ja. Mm. Uh, het was natuurlijk dus ook, ook een hele rare actie, want hij uh, was veel te druistig om, uh, om uh, uh, in te halen natuurlijk daar in die bocht. Ja, dat is, dat is raar, omdat hij dat... Uh, hij, hij doet dat nooit eigenlijk. Nou, nou, ja, het is... Dus, uh, ja, ik weet het eigenlijk niet, ja. Ja, uh, hij dacht misschien dat er een gat was, maar ja, dat was er dus niet. En uh, hij, maakt, hij maakt inderdaad weinig van dat soort fouten, dat ben ik met je eens. Dat is ja. Waar, maar het is wel gezien als een fout, hè? Ik bedoel, dat... dat, dat ja, zeker. Dat kon niet anders natuurlijk, dat kon niet anders. Nou ja, het, het, het, het belangrijkste wat er verder gebeurde, was uh, een, een hele merkwaardige fout bij Mercedes. Met de banden. <laughs> Zo dat kan je zeggen, ja. Dat was natuurlijk heel raar. Russel kreeg de banden van Bottas erop. Uh, Bottas kreeg de banden van Russel erop. En uh, ja, dat, dat, dat was een soort radiostoring, zeiden ze later. Uh, heel raar natuurlijk. Uh, je weet niet of dat nou uh, echt. Uh, nee, echt ik goed. geloof daar helemaal niks van. Nou, ik denk misschien wel gezet, omdat ze niet wilden dat Russel uh, die race zo makkelijk zou gaan winnen, denk, denk ik. Nieuwe ja, complottheorie. Nou ja, complottheorie, ja, dat, dat, dat heb je bijna nooit in die Formule 1, maar uh, dit keer wel hoor. Nou ja, goed, ze hebben daar ook nog een boete voor gekregen trouwens, 20.000 euro. Maar ja, goed, dat uh, is natuurlijk een schijntje in die, uh, in die wereld. Uh, nou ja, komende week, komende en de laatste Grand Prix staat op de agenda van Abu Dhabi op het uh, Marina circuit, uh, het duurste circuit wat ooit gebouwd is. Herman Tielke volgens mij ook weer een uh, bemoeienis gehad met het layout out verhaal. Ja, die heeft hem aan, die heeft hem ontworpen inderdaad. En er moest wel even de eerste nog een eiland uh, worden gecreëerd. Ja, dus dat is eerst het is een... de... in Camarinessecriebe gehoord. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> en en uh, alles bij elkaar heeft het 1 miljard uh, dollar gekost. Oh. Ja, dat schijntje. Dat uh, gesteggen over een toegangsweggetje in Zandvoort he, met uh, 400.000 euro. Uh, Euro. Maar ja. Dat, dat, ja. Uh, 17 races zijn dus uh, de regenjags in nog geen half jaar. Volgend jaar uh, 23 races, uh, ja uh, dat is een hoop ik hoop dat we het allemaal door kan gaan met publiek. Uh, het verschil tussen Bottas en, uh, en Verstappen, de nummer 2 uh, uh, en 3, is 16 punten dus dat is misschien nog wel wat aardig. Uh, ik denk dat Max Verstappen het geen ene moer interesseert of hij in dat tweede of derde wordt. Maar uh, ja, het is wel leuk als uh, Bottas uitvalt en we stappen voor tweede, net zoals vorig jaar daar. Dan, dan is, is Stappen gewoon tweede in het WK. k hm. uh, nou, ja, we krijgen natuurlijk een hele rijderscarousel voor volgend jaar. Hè? Uh, de belangrijkste naam, denk ik, die uh, zich gaat melden is uh, Mick Schumacher. Ja. Hij werd uh, kampioen in de Formule 2. Ik weet niet of we dat nog gezien hebben. Maar dat, ja. was, uh, dat waren mooie races, zeg he. Nou he. Uh, er de, gebeurt de, de, de, de, de, de, de ook een hoop. En Schumacher die eindig in die allerlaatste race, bijna als laatste. Maar hij had toch genoeg punten om uh, de kampioenschap veilig te stellen. Hans? Hij had, ja, hij had, ja. Ja, maar sorry dat ik je onderbreken. Maar ik wil nog even terug, want we ver vergeten even iemand. Ja. Nou, ik wil, dat, ik wil de winnaar even een pluim geven. Die man die die heeft volgend jaar geen stoeltje, maar die gekke Mexicaan, die Perez, die, die rijdt wel gewoon voor het eerst gewoon naar, ja, naar de okay. eerste plek. Dat, dat, dat is heel knap. Dat is uh, goed gedaan van uh, Perez. Hm. Kan hij afscheid nemen met een, met een, met een Grand Prix overwinning? Ja, maar ik weet niet zeker of hij nou niet gaat rijden, hoor. Want hij heeft nog een goede kans, denk ik, euh, zeker nu wat hij nu gedaan heeft... om uh, Albon te vervangen, hè? Bij, ja, oh ja. Bij, ja. Bij dat, dat is de enige plek die nog, toch? Ja. ja, dat is wel, ja. Dat denk ik wel. En, uh, maar, die, maar die kans is wel uh, redelijk groot, hoor. Hij neemt ook nog wat geld mee. Die wat ze daar op zitten te wachten bij Red Bull, denk ik. Maar uh, het is natuurlijk een hele goede coureur. Hij wordt gesponsord door die Slim, hè? Door de man van Mexico, ja. toch? Ja. ja, dat klopt, ja. Inderdaad, ja. Nou, die heeft geld zacht. Maar uh, uh, ik moet nog zien of hij uh, er, er komt, maar de kansen kans zijn weinig. Dat zou ik zeggen wel leuk zijn. Hij is een goede, goede uh, uh, racer hè, in, de, in de race. Uh, hij is niet zo goed in de kwalificatie. Maar goed, uh, ik denk dat Verstappen ook wel iemand nodig heeft die hem uh, af en toe een beetje kan helpen in die races. Nou, de belangrijkste uh, man voor volgend jaar, denk ik, de, nieuw, of de nieuwelingen betreft, is Mick Schumacher. Uh, die gaat bij Haas rijden. Hè? Uh, hij gaat met nummer 47 rijden. En daar, over dat nummer is wel goed nagedacht. 4 was het startnummer van zijn vader bij, de, bij het eerste wereldkampioenschap in de Formule 3 die hij behaalde, uh, Michael Schumacher. En de 7 staat voor de wereldtitel van, van, van zijn vader. Dus, uh, mooi, dat, mooi, is mooi, mooi, mooi. Ja, dat is wel mooi. Goed over ja. nagedacht. Goed over nagedacht. Ja. Maar goed, uh, hij gaat wel racen bij Haas. En die gaan de meestal niet in zijn Haas vandoor uh, naar de start. <laughs> Dus uh, hij zal niet, niet echt veel potten breken, denk ik. Maar een nee, dat dat Russel, is een beetje hetzelfde als Russel. Dus je ziet dat. dat je rijdt twintigst als je in zijn Williams ja, rijdt, maar je nee, rijdt eerst als je in de goede. Ja, dus dat is ja, allemaal ja. weer aangetoond, hè? Ja, dat klopt dus nu wel aangetoond dat uh, ik denk zelfs als uh, overnatie in, in die Mercedes rijdt, dat hij ook nog een hele lange komt hoor. Maar, uh, ja, uh, ja, maar goed, ik, ik vind wel... Sterk, dat, nog, jij wordt genoemd, Hans. Twee kilo eraf en je wordt gebeld, hè? Uh, ja, ik, <laughs> ik werd al gebeld. Ik moet binnenkort mijn rijbewijs verlengen, dus dan... Uh, <laughs> <laughs> ja, maar in ieder geval, uh, dat is wel zo. Als je, ja, dit is natuurlijk een hele goede wagen. en uh, Alle jongens die een beetje kunnen rijden, die, die komen daar ver mee. Dat, dat is gewoon duidelijk. Nee. Het is nog niet overigens duidelijk of uh, Rusland weer gaat rijden... Of, uh, Abu Dhabi, uh, hij moet nog getest worden, Hamilton. Um, ze zijn wel erg streng daar, op Abu Dhabi, met, met, met die tests. En die, hij moet dan weer in quarantaine en weet ik het allemaal. Maar de kans is wel aanwezig dat hij weer uh, gaat rijden. Dat is Wie? Super. Hamilton? Ja. Ja. Uh, nee, uh, uh, Russel. Uh, Russel. Russel. Ja, ja dat ja. moet niet goed kunnen. Hij is een met rozenwater in plaats van champagne hè? in uh, in Baghera ja, alcohol. Ja, denk, ja. Wat denk je dat een troep is? Dat kleeft jongen. Nou, ja, wat denk je? Ja, ja. Nou, daarom, daarom waren ze zo enorm aan het spuiten daar natuurlijk, maar die troep, dat vonden ze wel, wel grappig natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, wat er in het voetbal uh, heel en kort het belangrijkste ding was, de uh, slot natuurlijk hebben AZ ontslagen. Ja. Hij het gesproken met Feyenoord en dat vonden ze, hou ik maar niet zo heel erg leuk. En uh, ban meteen ontslag. Ja, uh, wat moet je daar? Terecht toch? Ik, uh, ik vond het wel terecht. Ja, ja ik bedoel, uh, want Hansloot uh, uh, was zelf degene die aan die spelers zei van je moet je niet laten meevoeren door allerlei uh, mogelijke contracten die je kan krijgen in de toekomst. En dit, dit en... Nee, je mond is ja, één, maar Jokke is twee, hè? Ja, ja, dat, ja dat, dat klopt. Jokke is twee. Nou ja, Jokke in die zin, nou, had het natuurlijk wel aangegeven dat hij, dat hij zou stoppen hè, bij AZ. Maar ik vind wel uh, inderdaad in, tijdens het seizoen uh, nog voor de winterstop, dat je wel even moet gaan zeggen van uh, Feyenoord heeft mij benaderd in. Ja. Ja, dan, in en in dan Hans? Is toch, dat is toch heel anders natuurlijk. Die, uh, uh, hij wil, wat de nu ook is dat Feyenoord ook proberen die Stenks en die Baudou mee te nemen. wat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat is dat goed. nog een ja, beetje, uh, Ere wie Ere toekomt, is dat ook nog een beetje de verdienste van die gekke Piet Keur bij ons? Ja. Want uh, die heeft natuurlijk spitsentrainer gedaan bij AZ. Ja, heeft die ja, jongens die... een beetje, wat is het moeilijk? Ook zijn verdienste dan ja, of niet? Hij heeft ook bij AZ gewerkt. Hij is er toen mee gestopt. Maar uh, ik weet niet of hij met die, met, met die jonge jongens ook uh, getraind heeft. Maar uh, ja, uh, hij is nog steeds een van... de van de grote scoorders bij, bij, bij Feyenoord, hè? Keur. Ja, nou know. Dat is even leuk natuurlijk, hè? Samen met Kroes, waarschijnlijk. te zeggen dat Feyenoord helemaal geen geld heeft. En, uh, ja, ik moet nog zien of ze daar uh, grote jongens van AZ over kunnen nemen. Maar uh, dat speelt ook op de achtergrond. Uh, Slot zit bij uh, Raiola, die spelersmakelaar. En dat ook die jongens van Baboudou ba ba en uh, Steng. Die zitten allemaal bij die... Maar die ene spelersmakelaar. Dus dat, is, ja, dat zit allemaal een beetje in elkaar verweven. Er komt geld hè, van Amerikaan. Uh, Amerikanen gaan er geld insteken in Feyenoord. En die jongens van Vrienden van Feyenoord hebben zich een beetje teruggetrokken en hun aandelen verkocht. Dus het zou moeten ja. kunnen. Ja, nou ja, maar ja, ik weet niet hoeveel geld. Is, ik denk dat ze het geld liever steken in, in, in een nieuw stadion. Maar ja. Volgens mij is er weinig geld in ieder geval om uh, grote aankopen te doen. Denk ik tenminste. Huh. Maar ja, dat zal we maar te zien. Maar, ja, en, en gisteren is de loting verricht voor het uh, WK in Qatar. Ja. 2022, we gaan... Wat denk je ervan? Ja, Turkije, Noorwegen, Gibraltar, Montenegro, Letland. Nou, die laatste drie, dat, dat stelt helemaal weinig voor. Uh, Noorwegen is natuurlijk waard, maar die aanland. Uh... Ik zie Frank knikken als voetbalkenner. Ja, Frank de knikken. Ja. het nou, Ja, ja. <laughs> Aaland had ik ook wel verwacht. Ja. Hey. Hey. Hey. Oké, okay, ja, ja. Nou, Noorwegen is een, is een gevaarlijke <laughs> tegenstander. En Turkije ook natuurlijk. He. Die hebben een paar hele jonge uh, gasten die het goed doen. En um, ja, mocht er het publiek bij zijn, dan zitten we de halve kijp ook vol met. Uh. En die kunnen natuurlijk heel goed scharen, hè? Gouwe scharen. Ja, en de kunnen goed scharen maken, je met... die Turk. We ja, ja, kunnen goed met de scharen overweg, absoluut, ja, ja, ja. Nou goed, uh, uh, voor de rest, uh, waar we nog naar uit kunnen kijken, is het golf. Dat, dat volgen jullie waarschijnlijk helemaal niet, maar... Nee, zeker wel. De derde golf? Ik heb vanmiddag ja. gesprek <laughs> met Joost Luijten. Nee, maar komend weekend is er de World Tour Championship in Dubai. Het is de afsluitende toernooi. 7 miljoen uh, ligt daar voor het oprapen, 7 miljoen euro prijzengeld. Ja. Twee Nederlanders en dus op zich van leuk, Luiten en Besseling. Hadden zich niet geplaatst bij de eerste 60 hè, die daar meedoen, de eerste 60 van de Europese ranglijst. Maar er waren zoveel afmeldingen dat, uh, dat zij ook uh, uiteindelijk mee mogen doen. En de winnaar kan daar volgens mij ook nog 10 miljoen uh, ophalen. Mm. En dat zal het waarschijnlijk uh, Patrick Reed worden, Amerikaan. Maar uh, uh, dat maakt het allemaal wel spannend. Uh, ja, Joost Luid. is super uh, uh, ja. leuk. Uh, nou ja, goed, dat was het een beetje. Dank. Vanavond uh, wil ik nog één ding zeggen. Vanavond is er een sportcafé op uh, CFM. Uh, o, oh, dus vanavond? Eén ja, café dat open is. Tussen acht en uh, tien. En uh, nou ja, wil je iets weten over de sport in Zandvoort, dan uh, zou ik gaan luisteren. Ik ga het zelf een klein beetje, beetje begeleiden met uh, Wouter van der Vegt. Heel goed. Team in Zandvoort. Dus om 8 uur uh, zou ik zeggen, dan, uh, dan kunnen jullie... Uh, Helemaal uh, leuk. ...naar sport in, sport, over, sport in Zandvoort. We gaan luisteren. We gaan luisteren. Okay, Onze ja. dank is groot, Hans. Helemaal top. Ja, ik wens ja. jullie enorm fijn. Blijf af. gezond. Ja, blijf gezond. Ja, dat is het belangrijkste in deze tijd. Dat is heel belangrijk, Ik wil ja, Joost de groeten van je doen vanmiddag. Ja, dat zal, zal ik doen, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Doeg. Dag, Hans, dag, Hans. Toevallig. Verkeerd verbonden. <lacht> nee. Ja, dat was goed. Hier, België. Ja. Net genoeg. <laughs> Fleetwood Mac. Er nooit een illuster uh, autosportprogramma bij de BBC. En daar zat uh, dit uitrootje van Fleetwood Mac altijd in. Dat weet ik dan weer. bijna ja, ja, ja, iemand erbij te hebben die gewoon oh. kennis heeft van zaken. <laughs> ja. uh, maar goed, uh, dat uh, terzijde. Maar dat uh, is vaak gebruikt bij dat autosportprogramma van de ja, BBC. Ja, dat uh, weet ik. Je gaat iemand uh, aan Hans Botman vertellen dat ze het volgende week wel gaan uitzenden. <laughs> <laughs> Hoe bedoel je? Ja, goed bedoel je? Ja. Nee. Maar uh, Tino, heb jij, jij hebt uh, zo te zien al je tien uh, de vingers nog in uh, goede gezondheid. Maak je wel eens uh, fruitschone of groente of, groent of uh, avocado. Avo avocado? Avocado vorige ja. avocado. Avocado ja, mes gemaakt. Avocado mes. Kijk, we ik een ge ja, want, gebakken eitje eroverheen. Lekker man. Het, het aantal ongevallen met uh, avocado's of door avocado's neemt dus zien uh, oh, echt toe. In Amerika ja. zijn 8.000 mensen per jaar die serieus letsel aan hun handen overhouden... aan het ontpitten van een avocado. Ik moet zeggen, ik, heb een een lepel. ik doe bijna elke ochtend, de avocado. Ja. Dan big avocado truc. Maar jij gaat dus nu ook uh, stemmen op... om een soort gebruiksaanwijzing... hoe je de een avocado, avocado ja, moet nee, ontpitten. En wat als je niet maar hoe vrij... doe jij dat? Ja, Dat kan ik je wel vertellen... maar dan moet ik je stukken snijden in de vriezer gooien. Dus ik weet niet veel nog tijd hebt. Uh, ja. uh, ja, min 80 nou, moet moet, Je moet sowieso, je, moet het, je moet het eerst het pitje eruit halen. Als je het pitje eruit haalt naar bovenkant... kun je zien of die rijp is. Dat okay. je ook voelen. Dus twee ja. maal kijken, is hij rijp of is hij nog te groen? Dan snij je hem over de hele lengte snij je hem aan. Dat je hem in het midden, op de pit. Ja. En, dan natuurlijk, en waar het fout gaat, is die pit eruit halen. Dat is natuurlijk exact. waar ze zich in de vingers snijden. Ja. Dat is waar ja. ze de fout in gaan. Maar je moet, als het in Amerika gebeurt, moet je uitkijken. Of voor je het weet, je je een avocado op je nek natuurlijk. Ja, ja, ja, weet het weet het ja het het een derde Let's een derde Ja. ja. ja. van alle avocado's op de wereld woont in de steeds. dus, dan weet ja, je eigenlijk. Ja, dus meer Maar uh, uh, dan, ja. Over avocado's jongens, maar dat doe je toch niet met een mes, dat doe je toch gewoon met een lepel. Ja, maar <svogelijen> ik heb het aansnijden van de avocado, de buitenring. je Ja, door de helft. En het openen door de helft dan ga je hem uitlepelen. Ja. En dan weer een stukje snijden als je een mesh wil maken. Maar ik, ik stel me ook zo voor dat op het moment wat jij net schetst... is dat je allereerst moet kijken of die wel rijp is. Ja. Want op het moment dat mensen dat niet zouden doen... en ervan uitgaan je, dat die rijp is... schiet je uit, dan is de kans In groter. In je, je. Exact, ja. Ja. En dan heb je een letsel avocado ja. op je nek. Ja, Precies, nou dat. Hey, overigens, uh, doe jij wel eens mee aan lotto? Of, of ben van de, van de... Ik wel. Kras, nee, ja? Nee, ja. Ik wel, ja. Nee. Maar ik win nooit uh, een uh, grotere uh, wereldschokkend nee, bedrijf, ja, hoor. Ook niet. Volgens... Uh, en ik heb nee, Gaston nee. nog niet gezien bij mij ik voor krijg, de deur. Ik kreeg altijd van mijn moeder een half staatslot, of weet ik veel. En, maar ik doe daar nou nooit aan. Het kan dat je hier op. in de studio wordt overreden door een bus is groter. Vrij fors, ja. ja, precies. Ja. Maar dus in Zuid-Afrika uh, was de lotto-trekking en de Powerball. Daar dus zit best wel veel geld. Hm. Dat was een uh, bizarre uit... De cijfers waren uh, bij de trekking... 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ja, hm. Dat verzin je niet. Maar de, nee, precies. Nee. Nou, maar dan dat, nou komt ja. het allergekste. Ja. Je zou zeggen... nou, Welke gek gaat nu met de lotto 5, 6, 7, 8, 9, 10 doen? Dat zijn er dus meer dan ooit. Uh, meer dan 20 mensen vonden de hoofdprijs. Dus blijkbaar doen mensen dat. Hoe is het mogelijk? Dus is... het was eigenlijk een hele kleine prijs. Ja, <laughs> ja dat het is bizar. Ja, want... Dat vraag je je wel eens Maar de even. kans dat het ja. negatief nou ja. is blijkbaar net te groot als je random nummers pakt. Want het is natuurlijk gewoon één grote tombola. Ja, tombola. Ja, het blijft wonderlijk. Hè? Want de, de filosofie achter een loterij heb ik ook nooit helemaal begrepen. Want je zou zeggen, als je bij de staatsloterij 8 miljoen zou kunnen winnen, noem maar een getal. Dan zou je toch zeggen, het psychologische effect zou groter kunnen zijn wanneer je die 8 miljoen verdeelt en iedereen uh, een ja. miljoen laat ja, winnen. bijvoorbeeld. Weet je, maar dat werkt dan weer niet nee, zo. Maar ook eigenlijk. daarin, weet je het is gewoon. Dat is een beetje de, de logica van als je naar een casino gaat en ja, de 18 is nu al drie keer gevallen. Nou voorlopig even niet. Ja. Forget it, die kan nog keer drie keer vallen, weet je wel? Ja. Er, ja, ja, ja, er zit geen. Uh, <tie> <coughs> nee, maar ja, dat is natuurlijk het de hele truc ja. van uh, gokken. Volgens Ge mij. Waar heb jij weer gelijk nee? in? Koekoek? Jij bent toch ook geen gokker? Hé hey jongens, het is vandaag een memorabele dag Want? Wat dan? Ten eerste is het uh, uh, 17 jaar geleden dat, uh, dat de oude g hoogman is overleden. Ah. En John Lennon is uh, 40 jaar geleden vermoord. Ach. Op dezelfde dag. Op dezelfde dag. Dat, is niet, uh, nee. dat hebben ze van tevoren niet, uh, zeg maar... maar. over loterijen gesproken. Nee. Imagine that. Ja, Imagine. Ja, ja, ja. Maar ik heb een andere. Je hebt een andere. Welke ja, man? ik heb een andere luister. Luister mee. Ah, ja, die is heel mooi. Die ja, is heel die is mooi. Die mensen hoor je al te veel. Ja, die dus die dus is voor G, van John, is het voor G. Nee, die is van G. Deze is deze van G. Ja. ja. ja. Jealous guy. Ja, mooi. <laughs> <laughs> voor die oude. Ik kan het wel opmerderen. Ja, Ja, precies. <laughs> Jazz yes. jealous guy John Lennon, sunny, sunny, sunny. Ja. Ach, die uh, uh, en die gozer zit nog vast. Ho ho ho. ho, ho sorry, sorry jongens. Ja. Er um, zit nog vast, hè? Ja, Mark, Ch M Mark, Ch Mark, Ch Mark Chapman, Hij ja. heeft volgens mij een paar maanden geleden... hier aangevraagd. Maar niet iedereen is daar zo enthousiast over. Ik denk het ook niet. Nee. Maar uh, over John Lennon gesproken. Uh, ik ben ooit in een Beatle Museum geweest. Uh, in Liverpool. Oké. Okay, dus, uh, het docks, echte originele... Echte ja, originele Liverpool uh, museum, dus en uh, daar uh, liepen mama en ik uh, rond en op een gegeven moment waren daar ook twee mensen, die waren helemaal in de zevende hemel toen ze daar John Lennon uh, uh, ja min of meer uh, het para parafianalia heet dat geloof ik uh, met een mooi woord, ja. daar allemaal uh, zagen, ja, die waren helemaal uh, verrukt en in, in, in een bijzondere vorm van extase en wij heel nuchter kijken ja het is John Lennon maar, maar goed uh. ik vond het een mooi museum ze, ze hebben ja, de, ja. de de, de, de die kelder waar ze ooit optraden, de bieders... als eerste ja, we het hebben ze helemaal vandaag gemaakt en ja, ja. ja, ja, heel smaak voor gedaan. En posters uit die tijd. Ja. En, uh, yellow sap? submarine staat er ook, geloof ik ja. nog, ergens ja. uh, vlakbij. Nou, dus. je bedoelt uh, Rio de yellow submarine? Ja. Ah, nou ja. We hadden het net over ja. dat je nummers. Ik ja. kwam er achter Starry Night. Ja. Ik wist helemaal niet dat het nummer over Vincent van Gogh ging. Daar kwam ik pas een paar jaar geleden achter. En we hadden vroeger, je hebt een aantal van die nummers dat is een beetje mama appelsapachtig. achter. Ja. Ja. Uh, de moeder van uh, van de jeugd, van mij, Antoinette, moeder, uh, die, die zong altijd de Rio in de yellow submarine. Ja. Zingt die vrouw nou? in die jaloze zapparin. Zingt die vrouw nu? Dus ik heb ook jaren gedacht dat het Sapparin was in plaats van submarine. Heet submarine. Nee. Maar heb jij die ook gezien die, die gele onderzeeër, daar bij dat kabinetal uh, museum? Ja zeker. Ja. Buiten? Nee, ik buiten ja, het was volgens in. mij buiten stond Zat er buiten gele ja. ja, ja. dat. Dat een buiten submarine? Dat dat kan me niet herinneren. Uh, maar goed. Moeten we ook ja. maar een Frank. Ja, leuk, leuk, leuk, hoor. Ja. mooie licht ja. op de ja. En nog iets over uh, een stukje cultureel daar uh, gesproken. Uh, wij zijn op een gegeven moment met de boot van Birkenhead... dus overgestoken over de Mercy. We dan dus aanleggen uh, bij de dok aan de Johnny onderkant. kant cross mercy. Precies, want aan het eind van, uh, van de rit uh, werd dat nummer van Jerry en de Pacemakers. Dat hoorde je dus Tuurlijk. heel ja, erg ja, uh, mooi ja. uit die speakers uh, komen. Ja, dat was heel grappig. Uh, ja. Maar goed. Maar goed. 8 december ja, ja, 1980, jongens. Ja, ja. Daar uh, toen gebeurde het. Uh, doe jij vaak een scribbel? Uh, nee, voornamelijk oh. niet. Ik heb namelijk een goed scribbelwoord. Levert woord. het nog wat op ook dan? Oh. Nee, nou, ik heb een heel goed scribbelwoord. Wat dan? Graas. Graaschoreografie? Graas Graas ja, dat is een, een woord dat je niet te vaak hoort. Nee. nee. nee. nee. Maar nu gaan jullie. Ja. bij de koeien. En, uh, voilà. Ik denk aan zijn ja, dat? Ja, koeien. Koeien. Ja. En wat nog meer? en, koeien. en, en, koeien. en, en, en nee? schapen misschien. Nee. nee, als, nee. Als, als, als Er zijn uh, twee onderzoekers/slash ja, kunstenaars. Esther Ivar. Is dat en niet. Ivar. voordat de koeien na de winter uh, mm, het land op gaan? Bijna goed. Oké. Okay. Nee. De graasgooiergevier, dat is namelijk twee mensen. Esther Polak en Ivar van Bekker. die hebben een onderzoek gedaan. Ze zijn kunstenaars. Hmm. En die hebben koeien in het uh, Zwitserse dorp uh, Verwert. Hmm. En in de Zwitserse Alpen en de Zwitserse Tjelien. Hmm. hebben ze gevolgd met kamer. En die de koeien blijken een wonderlijke uh, overeenkomst hebben. Ze hebben dezelfde looproutes. Hé, hmm. jongens, hey, dit is weer... Uh, nou... Dat is geen klein bericht dit, hoor. Nee. De koeien in Zwitserland bewegen precies op dezelfde manier... als de koeien in Friesland. Ja. Ja. ja, en, uh, en dan betalen wij belastinggeld. Ja, even nog over komen. die koeien gesproken, Tino. Want, dat is, het is, dat heet dus een ja, ja, maar Daarover ja. gesproken, mijn zus uh, Janneke die, die heeft dat uh, wel eens meegemaakt... en geconstateerd dat de Nederlandse koeien... die schijnen wat ongedisciplineerd uh, te zijn... en gingen wij daar de grens over bij Zuid-Limburg, bij Aken... en daar stonden ze allemaal in het geled. Ja, ik weet niet. Maar mensen doen hetzelfde. Wij hebben ook dezelfde looppatronen. Maar dat heet mobiliteitspatronen. Oké. Maar wat je ermee kunt, wat kun je ermee? Ja, meester terwe hebben gezegd? Mag ik jou ook vragen? Meester Terwee, heb je meester Terwee Ik heb meester Terwee gehad, ja. En die zei bepalend Prachtig. Ik heb ooit bijles gekregen van meester Terwee. Frans TW. Woon hierachter vroeger. In En wonen de familie Al. Ja. Hij deed op Frans. En hij een Frans. Frans TV? Nee, ja, maar... hij deed geschiedenis. Oh, dat zeg ik. Geschiedenis. Ja. Hey, uh, uh, uh, Tino, jij, jij uh, ja, je hebt bij, bij, bij, bij de omroep gewer, gewerkt. Ik mag, bij, ik mag wijzen. <laughs> en uh, nu is Danny Vera uh, uh, nummer, nummer één. Is dat, is dat, is dat geregeld of is dat echt? Hmm. Ik durf me daar niet over uit te laten. Het is wel een heel mooi nummer. Deed nou. deden ja, bijna ja, prachtig een rollercoaster. Nummer, ja. Ja. Nou, het is een beetje, denk ik, hetzelfde als destijds... het nummer van Boudewijn de Rood zo hoog kwam. Ja. Uh, kijk, op het moment dat iedereen zich kwaad maakt... en dit kan het publiek van Voetbal Inside zijn geweest... die drie keer zijn opgeroepen door... Uh, dat is vrij hardcore achterban... Hm. Uh, zonder lelijk of zo. Ik weet dat Jan Smit heeft ooit de televisie ring gewonnen. En vond het leuk, hoor. En terecht. En uh, hartstikke fijn. Nog sterker. Omdat er... Ik heb het geregisseerd. Ja, precies. Nou, gefeliciteerd nog. wel. Maar dat had te maken met het feit dat het hele dorps hele Beltegoed... er in een avond doorheen ging duwen. Ja. ja. En in dit geval, denk ik... Maar dan was ik heb niet zeggen het nummer van Denny Vera, hoor. Nee, nee, nee, nee. Ik vind het nummer. voor Ik denk het, dat de hele het... achterban van Voetbal Insight is gaan bellen. En dat je dan maar zou het niet gaat. van de organisatie zijn die denkt van... Nou, laten we maar even die nee. deliveren, even omhoog nee, Dan uh, zak je door het ijs. Je moet, denk ik, aantonen dat er zoveel stemmen zijn ja? gemaakt. Ja, zeker wel. Ja. Er ja. zal ergens een notaris rondlopen. Dronken en onkoopbaar, uiteraard. Ja. Maar, maar is het dan. We zijn in de dying seconds, mensen. Ja. Van, ja, deze, het, van zo... dit eerste uur. Dus ik vind ik... het zo bijzonder. Mede het feit dat uh, uh, iedereen uh, uh, elk jaar enorm loopt te klagen. It's cold day, ah. Pardon? It's...